Daardoor kon het vuur snel om zich heen grijpen. Bovendien zijn de enige twee personeelsleden die ermee mochten werken al vijf jaar met pensioen, meldt de VRT. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten woningzoekenden langer dan zeven jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, blijkt uit onderzoek van de NOS. De tien gemeenten met de langste wachttijd van meer dan veertien jaar liggen allemaal in Noord-Holland. De gemeente met de kortste inschrijfduur is Rijssenholte in Overijssel. Daar is de gemiddelde wachttijd acht maanden. Huisartsen, specialisten en hun belangenorganisaties willen dat er vaccinatiecampagnes komen die zijn gericht op mensen in achterstandswijken. Ze maken zich zorgen over de lage opkomst in die buurten. Volgens de artsen begrijpen of ontvangen ze de informatie uit de coronapersconferenties niet. En daardoor komt belangrijke informatie over de vaccins bij zo'n 35% van de bevolking niet aan. Opnieuw zijn er in India een record aantal nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. De afgelopen dag werden bijna 337.000 nieuwe besmettingen gemeld. En meer dan 2600 mensen zijn overleden. Veel ziekenhuizen hebben te weinig zuurstof om coronapatiënten te behandelen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A7 van Zaanstad naar de Afsluitdijk. Eerst tussen Purmerend Noord en Horen een kwartier vertraging door een ongeluk. De linker reis ook is dicht. En verderop bij Abbekerk 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. een beetje verkouwen. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo.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 Goedemorgen een hele, hele, hele, hele goede morgen! Wat heeft het voor de Westkust. See hele Goedemorgen en wij presenteren vandaag weer het programma Goedemorgen's Antwoord. Mijn naam is Ben Zonneveld en de techniek wordt gedaan door Jelme Koper. De muziek is ook uitgezocht door Jelme Koper en Kort Draaier. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. We gaan uh, vandaag praten over uh, de uh, raadsvergaderingen van deze week met Marco Deen. We gaan Suzanne Jansen bevragen over de update van het Juttersgeluk.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 de brieven ook gelekt zijn, dus zoals hij het dan noemt. Uh, ja, ik vind het geen lekken, maar gewoon bekend zijn gemaakt vanuit uh, de jurist van de ah. provincie richting RTL. Nou ja, dan, uh, dan is mij dat allemaal uh, volkomen helder. En um, we hebben daar in het presidium uh, een dag later nog even over gehad. En ik geloof dat er nu een heel onderzoek gestart gaat worden naar wie uh, oorzaak is van uh, dit zogenaamde lekken. Maar ja, ja, openbaar kan je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 En jij... en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, Beleef beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort.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 Mr. the time. I will never meet the fitness line. But I'll come home at last. Wij gaan praten na dit prachtig stukje muziek... ...met Suzanne Klaassen over het Juttersgeluk. Goedemorgen, mevrouw Klaassen. Goedemorgen. Uh, juttersgeluk is een stichting die het milieuprobleem aanpakt. Ik heb gelezen... ...8 miljoen ton afval gaat er plastic gaat er in de zee...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 En um, ja, sommige mensen die stromen ook weer door naar een betaalde baan. Dus um, het kan van alles zijn. We ja. hebben een heel gevarieerd werk. Dus uh, heel veel mensen kunnen meedoen. Hmm. Als de, uh, jullie verzamelen afval op het strand... Hè, dus jullie, jullie gaan een, een, een tocht maken... en nemen alles mee wat jullie uh, tegenkomen. en ja. uh, Dat verzamelen jullie. En wat, wat maak je er dan van? Ja, wij, uh, wij verzamelen met name het plastic... Van het strand en we rapen inderdaad alles wat er niet thuis hoort hè, om het milieu uh, schoner te maken. Wat wij ervan maken, wij hebben afgelopen jaar uh, in aanloop destijds van de Formule 1, wilden wij ook een uh, we hebben, wij verzinnen dus ook projecten om mm -hmm. bewust te maken, andere mensen bewust te maken. En wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een zeepakketje ontwikkeld.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 Merk je ook dat mensen, als we in gesprek gaan met jullie daar uh, naar luisteren... maar ja, het is eigenlijk wel zo. Ja, zeker. Ja, ja. we, we jutten meestal met ja. onze uh, opvallende gele jassen... en we worden steeds uh, wat bekender in Zandvoort. En het, uh, het leuke is dat uh, we nu van verschillende spontaan spontane koffie aangeboden krijgen... alsof het strand aan drapen zijn als ze ons bezig zien. En uh, ja, dat is super positief natuurlijk. Ja.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 Saying I wish I'd something better I could be And I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 Nou ja, kijk, in Zandvoort zit je natuurlijk ingesloten tussen twee Natura 2000 gebieden. Uh, uh -huh. Dus we kunnen niet echt uitbreiden in Zandvoort. We kunnen niet echt een weiland opofferen zoals dat bijvoorbeeld in, uh, in, in, in, uh, in de Haarlemmeer zou kunnen. Uh, dus in Zandvoort kom je toch wel vaak terecht bij uh, particulieren in de achtertuin. U noemt, en, uh, u noemt een weiland ja. in, in de Haarlemmeer bijvoorbeeld...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 Nou ja, goed, eh, sommige tiny houses of sommige eigenaren van tiny houses die willen helemaal uh, off-grid wonen. Dus dat betekent dat je echt helemaal zelfvoorzienend bent met een uh, eh, zonnepanelen, uh, maar ook met een uh, uh, uh, ja uh, een soort uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, een, uh, een, een windmolen zeg maar erop unterwegs. voor stroom op te wekken. Maar goed, uh, voor de particuliere markt uh, zou ik dat niet uh, aanraden. Dan is het een kwestie wel van een. Uh,